uur Radio 1 met Jan Mom. Goedemiddag. Moeten we nu al onze wachtwoorden aanpassen nu een hacker zegt te beschikken over ruim 3 miljoen wachtwoorden en e-mailadressen van Nederlanders. Het gaat om gegevens uit datalekken bij bijvoorbeeld LinkedIn, Uber, Dropbox, PlayStation en hij wil ze weliswaar versleuteld op het internet zetten. Zo direct na het NOS Journaal. Ember Bransen.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 De Nederlandse ambassadeur in Moskou is ontboden op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar heeft ze gehoord welke twee Nederlandse ambassademedewerkers Rusland worden uitgezet. Ook andere landen horen vandaag welke strafmaatregelen Moskou neemt. Het kabinet wil de opvang van vluchtelingen in de regio verbeteren... en asielshoppen en doorreizen tegengaan. Staatssecretaris Harbus van Justitie en Veiligheid wil verder... dat inburgeraars op hoger niveau Nederlands leren spreken.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 Het is nog niet duidelijk of en zo ja wanneer de beelden van de liquidatie van Bakali naar buiten worden gebracht. Tessel is onbereikbaar omdat de veerboot niet kan varen. Sinds het middaguur is er een storing aan de bruginstallatie in Den Helder en daardoor is het niet mogelijk voor auto's om de boot op en af te rijden. En dat komt vooral vandaag erg slecht uit, zegt de directeur van de rederij Teso. Het is in die zin een groot ding dat vandaag een van de drukkere dagen is qua vervoer. Uh, het is uh, natuurlijk uh, voor het paasweekend uit. Dat hoef ik niemand uit te leggen.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 Mooi hè, maar wel is Jolande van de Velde. Ja, zeker. Vooral in het midden en het zuiden van het land is er aardig wat vertraging. Er staat bij elkaar 170 kilometer. Ik begin even met goed nieuws, want de storing bij de boot in Helder-Tessel is verholpen. dus die boot gaat weer varen. Wel uiteraard nog wat vertraging aan beide kanten. Uh, de files nu met de meeste vertraging. Die zie ik op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen af het Evening en Knopendel een half uur vertraging. Ook nog steeds een half uur langzaam rijden op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en Duiven. Een kapotte vrachtwagen op de A58 Breda richting Eindhoven... tussen Tilburg en Best, 17 kilometer. Bijna een uur vertraging, de rechte reishok is dicht. Verkeer naar Eindhoven kan beter omrijden via Den Bosch. Een ongeluk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Uh, tussen Beuningen en Malden vertraging. De andere kant op tussen Boksmeer en Malden 20 minuten vertraging. Het is ook al de hele dag erg druk richting het outlet in Roermond. Uh, op de N280 Duitse grens Roermond staat 5 kilometer met 40 minuten vertraging. We hebben het hier in Nederland maar goed voor elkaar. Toch? Nou, zonder dat we het doorhebben is er nogal wat veranderd.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 Miljoenen wachtwoorden liggen op straat. Hoe erg is dat? En wat doe je eraan? Daar gaan we het zo over hebben. En de gaskraan in Groningen gaat helemaal dicht. En dat doet ons denken aan hoe ruim 50 jaar geleden de mijnen in Limburg sloten. Dat met ingang van 1 april 1966 de mijn Margaret zal worden afgebouwd. Waarbij een betrekkelijk korte termijn van drie jaar zal worden nagestreefd. Joop in Californië krijgen mensen bij het bestellen van een bakje koffie binnenkort een waarschuwing mee. Tobacco, alcohol, en now coffee. A judge rules: your morning brew must now come with a cancer warning. Is het zo? Is koffie echt kankerverwekkend? Dat gaan we uitzoeken in feit of fictie. Maar nu eerst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan echt niet meer als wachtwoord. Jan Mon. Een vandaag. Ja, want met Roosdorff het AD-kopte vanmorgen. Een kind kan de hek doen. Ja, en daar lijkt het wel op. De krant kondigde aan dat er vandaag een nieuwe zoekmachine online komt. Die kan zoeken in meer dan 1,4 miljard gehackte inloggegevens... van gebruikers van over de hele wereld. Een Gigantisch aantal. Ja. De, hoe komen ze eraan? Ja, die gegevens zijn niet helemaal nieuw. In de afgelopen jaren zijn er regelmatig grote hacks geweest... van, uh, van websites waarin uh, inloggegevens werden gestolen. Al die gegevens uiteraard op straat kwamen te liggen. Uh, we hebben het dan over websites en inloggegevens gegevens van gebruikers van LinkedIn, Snapchat, Uber bijvoorbeeld. En toevallig werd er ook vandaag weer een nieuw lek bekendgemaakt. Users of MyFitnessPal has uh, experienced a data security issue. Uh, it says that this happened back in uh, late February 2018. It's affecting uh, the user accounts of 150 miljoen mensen... Ruim een maandje geleden dus, gegevens van in totaal 150 miljoen gebruikers van die fitness app MyFitnessPal. Liggen sinds kort op straat al die gegevens? Ja, misschien toch verstandig dat ik niet fitness, <lacht> maar het zijn geen misselijke aantallen. Uh, alleen ja, is het als het om fitness apps gaat nog redelijk onschuldig? Ja, ja, redelijk, maar het zijn soms ook minder onschuldige programma's die gehackt worden. Dat merkte bijvoorbeeld de inwoners van Oesgeest twee jaar geleden. In Oestgeest zijn een paar maanden geleden... de persoonsgegevens van duizenden burgers gelekt. Van sommige burgers is het wachtwoord van hun digid ongevraagd gewijzigd. Wie het heeft gedaan, is niet bekend. En de gemeente zit met de kwestie in zijn maag. Ja, snap ik. En de, het wordt meteen dus hoog tijd dat we het gaan hebben... over hoe we met onze wachtwoorden omgaan. Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. En het leidt op, op dit moment geregeld tot een hoop frustraties, die wachtwoorden. Pieter Derks vatte dat een tijdje geleden heel goed samen.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 Minimaal 24 karakters, 7 hoofdletters, 3 cijfers, 2 komma's, een schuine streep, een hekje en een apenstaatje in de swastika. En dat vind ik allemaal prima. GELUIDEN. Dat wil ik allemaal doen, dat vind ik prima. Maar dan moet ik op mijn drogist.nl weer een ander wachtwoord. Maar je mag ook niet twee keer hetzelfde wachtwoord. Levensgevaardig hè! Nooit doen! Herkenbaar. Meteen Rosdorff, dankjewel. Ja, ik ben benieuwd of dat schroefje waar Pieter Derks het over had... ook terug gaan vinden in die google voor gelekte wachtwoorden... Ik ga het erover hebben met Wouter van Noord, tech bij NRC. Hey. Welkom, Wouter. Ja, een kind kan de hek doen, hè? is de kop in het AD vandaag. Schrok jij daarvan? Ik schrok van hoeveel mensen ervan schrikken. Oh, want? Uh, ik was heel erg verbazen over de verbazing... omdat dit inderdaad helemaal geen nieuwe hack is. Dit is een hacker die uh, deze gegevens inzichtelijk maakt... terwijl die gegevens die circuleren al maanden... in sommige gevallen al jaren op internet... Ja, maar moet ik nou me gerustig door voelen? Nou ja, het, het laat nog maar eens een keertje mooi zien hoe belangrijk dit onderwerp is. Uh, dus het is een mooie gelegenheid om het er weer eens een keertje over te hebben. Uh, alleen het is geen reden om in paniek te raken acuut vandaag. Want de gegevens die uh, onderdeel zijn van uh, deze zogenaamde zoekmachine... Uh, die circuleren al veel langer. En iedereen met een beetje verstand van hacken en computers... die kon er eigenlijk al lang bij. Ja, dat, dat vind ik altijd leuk. Als, als Mensen zoals jij dat zeggen, iedereen met een beetje verstand van hacken. Ik bedoel, is het echt zo dat iedereen ze makkelijk kan vinden? Ze staan nu uh, in uh, afgeschermde gedeeltes van het internet. Bijvoorbeeld de dark web. waar, dus, dus uh, waar je soms... de gemiddelde internetgebruiker niet bij? Nee, jij en ik, als we gewoon onze dagelijks rondje op internet maken... komen ze niet tegen. Maar uh, wij, jij en ik zullen ook niet heel snel die gegevens misbruiken. En de mensen die die gegevens wel misbruiken en wel uh, handig zijn met computers en wat verstand hebben van de dark web en met onion-inlogs uh, uh, kunnen werken, uh, die kunnen dit al lang. En uh, weet maar je, dat, dat zijn het, ook het, precies het, de het, mensen waar je van te vrezen hebt. Ja, dat lijkt me ook. Het is ook niet de bedoeling om het helemaal uh, weg te nuanceren, want het is natuurlijk een heel acuut en groot probleem. Uh, maar uh, laten we eerlijk zijn, het is ook geen nieuw probleem. En mensen die. Uh, nu nog steeds welkom 01 als wachtwoord hebben... die vragen er misschien ook wel een beetje om. Het is een beetje hetzelfde als je fiets uh, niet op slot zet. Dat vind je... Te, welkom 01, dames en heren, is te makkelijk voor alle duidelijkheid. Maar, want als je de namen hoort van de sites waar die wachtwoorden dan blijkbaar gelekt zijn, dat zijn niet de minste, toch? Nee, dat zijn enorm grote sites. Zitten er bij Uber bijvoorbeeld, Dropbox, een grote uh, opslagdienst. Uh, maar ook uh, een site met uh, potentieel behoorlijk wat compromitterende informatie, Pornhub. Dus uh, ja, veel mensen die s'avonds in hun eentje naar uh, die sites surfen, die zullen uh, nu ook wel denken: uh, uh, wat, wat, waar kunnen ze bij die hackers nu? Ja, maar de, kijk, als ze bij die wachtwoorden komen, uh, ja, dan, dan heb je misschien een beter wachtwoord dan welkom 01. Maar dat maakt dan ook niet uit, want dan hebben ze dat moeilijke wachtwoord ook in, in hun bezit. Uh, ja, dat kan zo zijn, maar het is natuurlijk vooral belangrijk dat je ook niet hetzelfde wachtwoord gebruikt voor elke uh, webdienst. Dat je daar een beetje varieert. Dat is moeilijk. Want Pieter Derksen het ook al eh, grapte. Dat zijn vaak juist heel moeilijk te onthouden wachtwoorden. Uh, maar er zijn wel wat tips om dat, om dat beter te kunnen. Je kunt bijvoorbeeld een uh, wachtwoordmanager nemen. Dat is een beetje een kluisje. Een voorbeeld daarvan is uh, uh, password uh, manager van Apple. Uh, dat wordt ook aangeraden. Dus daar zet daar... je dan al je wachtwoorden in? Ja. En daar heb je dan weer. Ja, daar heb je een wachtwoord woord. voor, maar ze versleutelen het wel. Dus uh, ja. uh, het is wel een stuk veiliger dan. Uh, Behalve uh, als je het ene wachtwoord kwijtraakt. Precies, ja. Het masterwachtwoord moet natuurlijk ook veilig zijn. Ja, maar je doet het dus. Je zegt van, de, tegen dat lekken en dus uh, het gegeven... dat misschien ooit die wachtwoorden en e-mailadressen uh, in het openbaar komen. Daar kun je weinig tegen doen. Nou, uiteindelijk is, zijn natuurlijk die grote bedrijven verantwoordelijk voor de beveiliging. En uh, als jij een goed wachtwoord hebt, dan en, en dat komt alsnog op straat te liggen... omdat zij hun beveiliging niet op orde hebben, dat kan natuurlijk gebeuren, ja. Hmm. Je wachtwoord aanpassen, dat regelt, dat levert. U hoort het bij Pieter Derksen, maar ongetwijfeld herkent u het vaak frustraties op. Onze verslaggever Ewout Kiefiet ging de straat op om ons te peilen hoe veilig mensen met hun wachtwoorden omgaan. Mevrouw, ja. hoeveel wachtwoorden heeft u? Hoeveel verschillende? Ik kan het niet eens meer onthouden. Zoveel zijn het er tegenwoordig. Ik heb echt geen idee. Ik kan ze ook niet altijd onthouden. Ik moet ze altijd wel, soms wel veranderen. Dus ik heb niet. Uh, ik heb wel een paar vaste die ik wel uh, weet, maar uh, soms weet ik ze ook gewoon niet meer. <laughs> dus u heeft er wel genoeg verschillende, denk u. Genoeg verschillende. <laughs> ja, ik heb ook op heel veel uh, accounts over hetzelfde wachtwoord. Ik heb er denk ik maar twee voor uh, twintig uh, dingen waar je naar binnen moet. En u verandert die nooit? Nee. Dat is puur omdat u het anders niet kunt onthouden. Het is puur gemak. Ik denk dat ik het wel kan onthouden, maar het is puur gemak. Ja. Ja. Bent u nu bang dat er misschien uw wachtwoorden ergens op staat komen te liggen? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik altijd denk van het zal altijd het, het, het loopt wel los. Maar als er inderdaad zoiets plaats gaat vinden, ja, dan. Wie weet, moet ik ze gaan veranderen? Um, ik heb iets meer verschillende wachtwoorden. Maar... Drie. <laughs> ja, ik denk Max, ja. Ja, nee, maar ik ben er ook. Um... Ik ben er wel mee bezig, maar misschien te weinig. Ja. Het is wel iets om over na te denken. Want bij Facebook is natuurlijk onlangs ook het een en ander gaande. Dus je wordt er wel steeds mee geconfronteerd. Je kunt het checken op een website. Is dat zo? Ja, ja. Ik ben het nu aan het proberen. Oh no, pound. Hoeveel? Pound on one breached site. Eén site. Dan moet je naar beneden scrollen, dan kan je zien welke. Dropbox. Nou, dat vind ik niet erg. Daar maak ik toch geen gebruik van. Oké. Valt mee. Valt mee. Dankjewel. Ja, die meneer heeft geen uh, hele gevoelige bestanden staan, blijkbaar, op zijn Dropbox. Nee, maar ik precies. denk niet dat dat voor iedereen geldt. Bouten van dat... Noord, want, want inderdaad, de, de, de, dat hij het niet erg vindt, de, de, dat lijkt me, hij weet niet wat ze ermee gaan doen, toch? Nee, nou ja, en uh, Dropbox wordt natuurlijk veel gebruikt voor het opslaan van allerlei uh, gegevens van mensen. Van bestanden, van foto's. Nou ja, ik heb wel wat foto's die uh, hackers liever niet uh, bekijken, zeg maar. Ja. En het gaat dus niet alleen maar om Dropbox, maar ook om uh, websites zoals LinkedIn. Stel je voor dat mensen onder jouw naam allerlei dingen gaan posten. Dat is misschien voor, voor min om de hoek niet zo heel belangrijk, maar voor heel veel mensen met een serieuze baan kan dat. Ja, politici horen. Tweede kamerleden zijn gehackt. Bij, de, bij deze in deze databank staan ook wat, wat parlementariërs blijkbaar uh, die soms ook wel vrij naïef reageren met oh jee, dat wist ik niet en ik ga nu maar eens een keer mijn wachtwoord aanpassen, wat toch ook wel te denken geeft. Juist uh, als je parlementariër bent, uh, zou ik extra oppassen zou ik Zit zeggen. Zit ook digibeten tussen dus. Maar uh, ja. hoeveel wachtwoord heb jij? Uh, ja, wel een heel rijtje. Verschillende. Veel. Ja, wel behoorlijk veel. Ik, ik varieer uh, per site. Ik heb wel één wachtwoord wat ik een beetje voor de een beetje een rommelwebsite euh, doe voor de snelle inlogjes. Maar de belangrijke, daar heb ik wel echt verschillende en, en moeilijk te raden wachtwoorden En die voor. verander je ook regelmatig? Ja, en wat ik ook wel doe is uh, twee traps uh, verificatie instellen. Dus dat als je op uh, Twitter inlogt, dat je dan ook nog even moet bevestigen met een, uh, via een smsje. Uh, dat jij het echt bent. En daar kun je soms voor kiezen je... hè? Ja, dat kan je bij Facebook en Twitter en bij de grote sociale media kan je dat vrij eenvoudig aanzetten via de instellingen. Ja. En daarmee voorkom je in ieder geval dat als mensen jouw wachtwoord hebben... dat ze dan ook uh, toegang hebben tot je account. Want dan hebben ze dus ook nog je telefoon nodig. En dat is dan een stuk moeilijker. Ja, en hoe weet ik of mijn wachtwoord gelekt is of mijn e-mailadres? Nou, er is, kijk, dat is dus in deze databanken die circuleren al een tijdje. En er zijn allerlei slimmerikken die daar uh, zoekmachines voor hebben gebouwd. Er is er eentje, die heet haveIbeinpound.com. Pound is een beetje de hackersterm voor gehackt worden. Hm. Um, ik kan jouw na naam wel even invoeren. Nou, vooruit hem maar. Uh, Jan.mon. Yes. At 1vandaag.nl uh -huh. Uh, Jij, nee, je, het goed nieuws. Goed nieuws. Uh, no pound. spawn. Nee, ik ben niet interessant genoeg. Nee, nou ja, of, je, of je logt uh, op je compromitterende uh, website je niet in met je werkadres. Dat, dat kan nog. ook. Kan ook maar ja. ik, heb, ik, heb, ik had mezelf ook weer eventjes vandaag uh, bekeken. Ik heb wel, wel vier, uh, ben, ben vier keer gepound. Mm, vier keer. Dus in, ja, Dus uh, voor mij komen vier accounts voor in die uh, databanken. Nou, toch, je noemde uh, al wat voorbeelden, maar waarom moeten mensen er toch veel meer op uh, ja, beducht zijn? Uh, wat, wat zijn toch de risico's? Ah, ja, er kan van allerlei informatie staan en uh, je kan denken je hebt niks te verbergen, maar dat is natuurlijk eigenlijk onzin. Als je er een beetje over nadenkt, heeft iedereen wel iets te verbergen, om maar iets te noemen, die websites waar je in het donker naartoe surft uh, in je eentje, uh, zeker wat je daar bekijkt. Dat zou potentieel natuurlijk zantabel materiaal kunnen zijn. Uh, daar kunnen mensen hiermee lastig vallen. Dus zelfs als je denkt, oh ik ben geen publiek persoon... en wat kan mij nou overkomen... zou ik nog heel even goed in je geheugen graven... wat je de laatste tijd allemaal op internet hebt uitgesproken. Ja. En dat daar waarschijnlijk toch wel iets bij zit... wat je niet wil dat iedereen zomaar weet. En wat vind je ervan dat die hekken nu zegt... ik ga, ik ga ze in principe uh, op het internet zetten? Al die ja, dat gaat hij wel op een redelijk verantwoorde manier doen. Hij gaat niet alles met naam en toenaam doen. Uh, gaat wat, uh, wat letters uitblurren en zo... Dus als bewustwording lijkt het me een heel goed idee. Uh, wat alleen uh, natuurlijk zo is, is dat uh, deze hacker nu in overleg met het AD uh, dit zo doet. Maar op het dark web circuleren al lang dat soort zoekmachines... waar een heel stuk minder ethisch mee worden omgegaan. Dus uh, het laat nog maar eens zien. En zeker weet je, elke week is er wel weer zo'n gegevenslek. En eigenlijk, dan merk ik bij mezelf ook dat, ik, dat het een beetje abstract blijft vaak. Dat je denkt van ja totdat het Weer 150 miljoen gegevens gelekt en weer een grote, grote hek. En vandaag is wel wat duidelijker geworden wat er dan daadwerkelijk mee kan gebeuren. Dat ja. je dus echt moet rekenen op dat hackers uh, zoekmachines bouwen... om nou ja, wachtwoorden, e-mails en andere gevoelige gegevens buiten te maken. De luisteraar is weer eens gewaarschuwd. Wouter van Noort, techjournalist, dank. Hey, Werd zijn Stereo, paperback-writer van de Beatles, opgenomen tijdens een opnamesessie voor het album Revolver. Maar heeft die plaat niet gehaald? Werd wel als single uitgebracht in 1966 en werd in Nederland nummer 1. Nieuws via de NOS: twee Nederlandse diplomaten moeten Rusland verlaten. Dat heeft de ambassadeur in Rusland te horen gekregen. NOS-correspondent David Jan Godfray. Uh, David Jan, je hebt ambassadeur voor de ingang van het ministerie van Buitenlandse Zaken gesproken, begrijp ik. Wat was haar reactie? Ja, een gelaten reactie zou ik, zou ik zeggen. Dit was natuurlijk wel te verwachten. Want Rusland had gisteravond, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, had gisteravond gezegd dat uh, het oog om oog het tand om tand zou zijn, die, die reacties. Nou, Nederland heeft twee Russische diplomaten uitgewezen. En ja, dit is dan de reactie erop. Ja, het is. Mag de ambassadeur trouwens zelf kiezen wie het land moet verlaten? Nee hoor, dat, dat wordt door de Russen bepaald, uh, net als, als andersom uh, overigens. Want, zeggen de Russen, die twee Nederlandse diplomaten... net als alle andere diplomaten die worden uitgewezen... die zaten hier onder een soort van dekmantel... eigenlijk een beetje inlichtingen te verzamelen. Nou, uh, in hoeverre dat waar is, uh, dat kun je natuurlijk betwijfelen... maar uh, Nederland zelf heeft daar geen, uh, geen stem in, nee. Nee, het waren spionnen volgens de Russen. Nou, nou begrijp ik ook dat het een komen en gaan was hè, van ambassadeurs... bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Wie hebben er allemaal te horen gekregen dat, ze, dat er diplomaten weg moeten? Nou, een hele serie, serie landen, je zei het al, komen en gaan. Als ik goed geteld heb, heb zijn het 16 ambassadeurs vandaag. Met name uh, Europese ambassadeurs. En de belangrijkste daarvan is natuurlijk de Britse ambassadeur. Want ja, daar is het allemaal begonnen, daar heeft het allemaal gespeeld. En uh, Groot-Brittannië is natuurlijk ook het land... dat uh, als eerste Russische diplomaten heeft, heeft uitgewezen. 23 van hen. Dus uh, ja, dat, dat, was, dat was de eerste... De... Die kwam en daarna de Franse, de Duitse, de Italiaanse ambassadeur en dus ook de Nederlandse. En wat betekent dit voor de banden tussen al die landen en Rusland? Nou, die wordt er natuurlijk niet beter op. Kijk, die, die verhoudingen die waren al heel erg slecht. hoor. Ik heb het uh, de Nederlandse ambassadeur... Uh, Jones Bos ook gevraagd. En uh, die zei... Van, 'ja, het maakt het nu, natuurlijk niet makkelijker op. De verhouding tussen Nederland en Rusland... was al sle echt, uh, echt slecht. Vanwege uh, de, de hele hijsa rond de MH17. Natuurlijk een ruzie tussen Nederland en Rusland daarover. De ontkenning van Rusland. En ja, toch de gedachte in Nederland... dat, uh, dat Rusland daar verantwoordelijk voor is. Uh, en zo altijd eigenlijk voor alle landen dat het kan eigenlijk niet zo heel erg veel slechter, maar uh, het, het werken wordt natuurlijk wel een stuk moeilijker, zeker als je diplomaten moet inleveren. David-Jan Godfra, dankjewel. Aankomende zaterdag is de stripboekenbeurs Dutch Comic Con. En deze beurs staat volledig in het teken van stripboekenfilms over superhelden. Superhelden die zijn natuurlijk ontzettend populair. In de bioscoop kun je er bijna niet omheen. Daar vliegen de superhelden je om de oren. De zijn ook absolute kaskrakers. En misschien heeft iedereen ook vroeger wel een superheld als voorbeeld gehad. Of nog steeds. Kan natuurlijk ook. En daarom is onze optimist van vandaag stripboekkenner Han Pekel... met een betoog over het belang van de superheld. Han Pekel, welkom. Dank je wel. Waarom zijn ze, heb je daar ooit over nagedacht... zo populair, al die superhelden? Ik, nee, ik ben er pas over nagedacht toen jullie me belden. Nee, dat is een grapje. Nee, kijk, het was altijd zo dat in de stripverhalen... kwamen bijvoorbeeld vaders en moeders niet voor. Want dat zijn niet je helden. Uh, het waren altijd rare ooms en tantes, vreemde figuren. Dat, die konden je wel als een held uh, eigenlijk onderscheiden. Je hebt twee soorten helden. De superhelden, dat zijn onwezenlijke wezens... die dingen kunnen die jij en ik, Jan, absoluut niet kunnen. Vliegen, noem maar. Ja, ik kan me vergissen met zo'n dodelijke straal. En je hebt de antihelden Denk dan maar aan Lambiek of aan... Uh, uh, bij Suske en Wisken zijn er nog wel een paar. Maar bijvoorbeeld aan uh, Maarten Toonders, heer Bommel. Dat is nou een typische voorbeeld van een antiheld. Ik vind die soort eigenlijk sympathieker dan de ja, superhelden. Had je vroeger... Uh, was je niet van de superhelden? Ook vroeger niet? Ik vond dat vroeger een beetje te Amerikaans. Het waren ook een beetje van die rare boekjes. En we hadden natuurlijk niet de culturele achtergrond... die men in Amerika wel had... Want kijk, die superhelden zijn natuurlijk in een periode ontstaan. toen het zo slecht ging in Amerika. zo weinig hoop was. dat ze een soort modern sprookje werden. waar de mensen zich aan op konden trekken. En dat is natuurlijk eigenlijk altijd het mooie het is wel van. En zo na helden. de Tweede Wereldoorlog. Ja, kijk, roodkapje kan je in de, in de hel, tweede helft van de 20e eeuw. niet meer als echt verhaal vertellen. maar iemand die van een andere planeet komt. en door een komeet die hij heeft ingeslikt. dingen kan die uh, ja, onvoorstelbaar zijn. maar die je soms ook wel wenst. Je hebt soms iemand die iets onaardigs tegen je je zegt, je kinderen op school hebben dat... en die denken dan toch misschien in hun hart... was ik nou maar een superheld of kende ik nou maar die superheld... om ineens tevoorschijn te komen en ze dat zal jij nooit meer doen. Dat was natuurlijk wel de droom die je he, een beetje had allemaal. Ja. Nou heb je jarenlang uh, wordt Vervolgd gepresenteerd... Hè, over strips, ja. over stripboeken. Dat kwam dus niet door die superhelden. Nee, hoe, hoe... Ja, kwam echt meer door de stripboeken... en door de... Door, vooral door de tekenfilms. En natuurlijk het mooie op dit moment is... dat die superhelden een amas op een ongelooflijk mooie manier... herleven in de moderne animaties die, die we tegenwoordig kunnen doen. Je kan een echte held, of die nou getekend was, je kan hem driedimensionaal laten herleven als een net zo levend persoon als jij en ik. Nu, je ziet bijna geen verschil meer. Er is veel meer mogelijk. Die ja, vooral ook. Zeker. Ja. En, zaterdag is dan die die Comic Con, hè, die beurs. Naast alle stripboeken en films is daar ook het populaire. Heb ik me laten vertellen, cosplay, waarin yes. niet alleen kinderen, maar ook volwassenen zich verkleden als stripfiguren. Ja. Of superhelder. Ja, maar dat is ook zo raar. Dan zie je een heel buitengewoon adembenemend meisje... in een uiterst gewaagd kostuum. En dan een paar uur later zie je dat meisje... en je denk nou, dat zou best iemand zijn... die lid is van de evangelische omroep. Dus het is een, ze transformeren echt in een totaal ander uiterlijk. En dat is erg fascinerend om te zien. Ik kan het iedereen aanraden om daar te gaan kijken. Want het is adembenemend wat mensen teweeg weten te brengen met zichzelf. Ik ben daar apenjaloers op, moet Jij zeggen. doet het zelf niet? Ik zou het dolgraag willen. Het is een pakje van maar Superman. Ik heb het nooit gedurfd. Nee, nee, nee. Nee. nee, doe het. Ga het doen. Maar eerst ga je ons hier vertellen waarom eh, je de optimist van vandaag bent. Han Pekel neemt plaats achter het spreekgestoelte dat we speciaal hebben klaargezet. Want hij is de optimist van vandaag. Dames en heren. In de diepe crisis van de jaren 30 in de 20 e eeuw... ontstonden in de Verenigde Staten van Amerika de superhelden. De meerderheid van de Amerikanen verkeerde in grote ontreddering en armoede. Betaald werk was schaars geworden... en zo rond 1933 verscheen de eerste comicbooks met Superman en Spider-Man... gevolgd door Spider-Man-achtige iconen Iron Man en vele, vele anderen. Het waren onredelijk ontwerkelijke helden... die alles konden wat wij, normale mensen, niet kunnen. Ze gaven de lezertjes en hun vaders wel moed... Ze versterkt in die verhalen, die eigenlijk moderne sprookjes waren... de hoop op betere tijden. Deze superhelden lieten de mensen de ellende van de dag een beetje vergeten. Ze poetsten een proze optimist van die tijd weer een beetje op. Ook in de Tweede Wereldoorlog, toen die uitbrak... waren de superhelden die massaal ten strijde gingen tegen het Duitse gevaar. Op de eerste bladzijde van het allereerste verhaal van Captain America... krijgt Hitler al een geweldig optater van hem. Superhelden zijn superoptimisten. Ze hebben de zekerheid dat het goede van het slechte zal overwinnen. Anders was hun verhaal nooit geschreven. Wij optimisten geloven ook dat het goede zal uitkomen. En dat het goede het kwade eindelijk overwint. Optimisme is de brandstof van de motor van het overleven. Mensen die ons positief inspireren zijn daarbij noodzakelijk. Helaas kent onze samenleving steeds minder zulke lieden. Niet meer zoveel in de politiek, ook niet in het geloof... en eigenlijk ook niet algemeen in onze samenleving. Die mensen missen wij. Het enorme succes van de nieuwe films van Marvel... bewijst dat superhelden nog steeds noodzakelijk zijn. Natuurlijk hebben we nog wel een paar superhelden. Ik denk bijvoorbeeld aan de jongens en meisjes van de para-Olympics. Dat vind ik werkelijke helden. Zelf ben ik een rasoptimist. Misschien tegen mijn eigen werkelijkheid in. En eigenlijk ben ik een optimist omdat ik te laf ben... om een pessimist te zijn. Han Pekel, dankjewel. En misschien Han, valt het mee, want het Sociaal Cultureel Planbureau liet vandaag weten dat voor het eerst in tien Grondhiel, jaar er ja. meer optimisten dan pessimisten in Nederland zijn. Dus laat ze allemaal reageren, al die optimisten. Uh, u kunt naar de site van 1Vandaag, naar Radio 1, naar het YouTube-kanaal. Uh, want daar ziet u de vorige optimisten terug. En u kunt ons mailen als u zelf hier de optimist wil zijn: radioedervandaag.nl. En dan gaan wij zo direct de gaskraan in Groningen bespreken. Niet meteen, maar wel uiteindelijk naar nul. Om de kans op aardbevingen kleiner te maken. Dat doet denken aan hoe ruim 50 jaar geleden de mijnen in Limburg sloten. Want ze gaan dus helemaal dicht, die gaskranen. Ik ga het erover hebben met Wil Kusters. Hij is zoon van een mijnwerkersfamilie. En schrijver van het boek In en onder ons dorp. Martijn Rostoff is vandaag chef feit of fictie en kun je mij vertellen of ik zo direct weer met een gerust had koffie kan drinken? Ja, dat ga ik je wel proberen eh, hopelijk te vertellen, want inderdaad uit Amerika, Californië om precies zijn, komen de berichten dat koffiekanker verwekkend is en dat er op de bekertjes een waarschuwing moet komen. Het verlossende nieuws hoop ik zo direct ja. na het NWS-journaal. NTO Radio 1.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 De Nederlandse ambassadeur in Moskou heeft op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken te horen gekregen welke twee Nederlandse ambassademedewerkers het land worden uitgezet. En ook andere landen horen vandaag welke strafmaatregelen Moskou neemt. En volgens de Canadese krant The Globe en Mail zijn drie Russische spionnen Canada uitgezet. Ze zouden via sociale media valse informatie hebben verspreid. Dopingmaatregelen tegen de Russen werden in diskrediet gebracht na de schorsing van Rusland op de winterspelen. En tenslotte, de storing aan de bruginstallatie in Den Helder is verholpen. Dat betekent dat de veerboot naar Tessel weer kan varen. Sinds het middaguur was dat niet meer mogelijk. Er ontstond een lange file voor de veerhaven, ook vanwege de paasdrukte. Verkeersinformatie over die paasdrukte, René Passet. Jan, ja, want je ziet bij Den Helder een hoop witte kentekenplaten. Maar langs de oostgrens ook, rond Venlo en de Roermond... is het ook hartstikke druk. Want de Duitsers die zijn vandaag ook al vrij. Veel Nederlanders trouwens ook. Want veel woon-werkverkeer zien we niet op de weg. Vol, vooral recreatieverkeer. Meer dan 200 kilometer file staat er. En dat staat dan vooral in het midden en zuiden van het land. Ik pik er een paar files uit. De A4 Amsterdam-Den Haag. Een ongeluk bij Leiden. Een kwartier vertraging daar. Ze zijn al aan het bergen. Op de A27 Breda-Utrecht door een ongeluk bij de brug bij Gorkum. Een half uur vertraging. Op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Best. Meer dan een uur in de file door een kapotte vrachtwagen. Je kunt er echt beter omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Nou, de N250 rond en helder is dus druk. De N280 Duitse grens Roermond. Daar sta je wel een half uur in de file bij Roermond. Allemaal bezoekers naar het Outland Center. Een Vandaag. Vandaag is het 165 jaar geleden dat Vincent van Gogh werd geboren in het Brabantse Sundert. Tijd voor een opera. Ah, dat is een hele andere tekst die ik helemaal niet had moeten lezen. Maar we gaan het er wel zo over hebben trouwens. Dus ik bedoel, gebruiken we gebruiken het gewoon als teaser. Een opera over Van Gogh? Ja, inderdaad. We gaan naar nieuws via de NOS. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers sluit binnenkort 11 AZC's. Die zijn niet meer nodig omdat het aantal asielzoekers daalt. Gemeenten zijn er in veel gevallen niet blij mee vanwege de werkgelegenheid. En ze vinden het ook sneu voor de bewoners van de AZC's. De werkgroep Kind in AZC, dat is een samenwerking tussen onder meer Unicef, War Child en Save the Children, vindt het meer dan sneu. Namens die werkgroep is nu Gerrit van den Berg van Unicef aan de lijn. Goedemiddag.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 Voor al die kinderen geldt dat ze heel vaak moeten verhuizen en dit komt er weer een keer bovenop. Ja. Daar was er iemand. Sorry. Nee. nee, gaat u door. Nee, gaat u door. Nou, ik, ik, ik werd zelf al geraakt door, een, door een, een docent van een school in Goes, waar al die kinderen op school zaten. Ik zei ik ken een jongetje die ik geloof dat hij zijn 14 keer al verhuisd is en die moet nu weer verhuizen. In de tijd in Nederland. En dat beschadigt die kinderen gewoon. Wat voor vertrouwen heb je nog in mensen? Wat voor relaties durf je nog op te bouwen? En wij zien dat zelf ook uit de contacten met die kinderen. Dat uh, is, is echt heel schadelijk. Toch hoor je ook wel, ja, juist kinderen hè, zijn flexibel... maken makkelijk nieuwe vrienden? Ja, kinderen zijn flexibel, maken nieuwe vrienden. Als je in, in, na een hele intensieve vlucht... in een tijd van soms twee jaar, veertig keer moet verhuizen... ik weet niet of u zelf kinderen heeft of wel eens verhuisd bent... Ik, ik ben met mijn kinderen verhuisd en die, die moeten dan echt wel wennen. Weet je, aan een nieuwe school, een nieuwe plek, een nieuwe buren. Nou, als je dat in een jaar, zeg maar elke twee maanden hebt, met ouders die ook hun eigen problemen hebben. dat is niet voor niks dat die schooldirecteur zegt dat het heel schadelijk is. En dat hij eigenlijk niet de woorden had om uitdrukking te geven. Omdat het dan niet afgedrukt mocht worden in de krant. Nou, zo voel ik dat ook wel. Ik, ik heb zelf ook de kinderen gesproken. Die hebben gewoon rust en stabiliteit en zorg nodig. En laten we ze dat nog gunnen. Ja, maar de, de, het dilemma of het probleem is blijkbaar... Hè, het aantal asielzoekers daalt. Eh, je kunt ook niet allemaal asielzoekerscentra openlaten... met nog maar heel weinig asielzoekers erin. Nee, ik, ik snap ook het dilemma, maar daarom is ook regeren is vooruitzien. Uh, dus uh, kijk, die, die, bijvoorbeeld het geval in Groes, die zou volgend jaar uh, sluiten. Dus het is vaak ook, weet je, je hoeft hem niet jaren open te houden... maar een, een, een wat langere termijn. Als je gewoon als uitgangspunt hebt van... Uh, de gezinnen die blijven daar in principe duurt een asielprocedure anderhalf jaar. Dus als je dan zegt nou tot het laatste kind een veilige permanente plek heeft gevonden. Houden we het open. Ja dat, dat kost inderdaad wat meer geld om het dan iets langer open te houden. Maar daarmee zorg je wel dat, dat een kind niet beschadigd raakt. En voor de rest van zijn leven daar een, een betere, uh, betere basis door opbouwt. Dus uh, het is inderdaad je moet wat dingen wijzigen in het systeem. Het kabinet is dat ook van plan. De Kamer herkent ook dat dit een probleem is en wil dit ook aanpassen. Maar ja, nu wordt nog eventjes, misschien snel voordat het nieuwe beleid is ingevoerd... Uh, dit even uh, ja, radicaal aangepakt, waarmee dus die kinderen op die elf locaties echt extra beschadigd worden. Ja, u, u zegt dat uh, dit wordt nu nog even radicaal aangepakt... want het besluit is genomen he, door het Centraal Orgaan op Opvang uh, Asielzoekers. Wat kunt u nog doen dan? Nou ja, niet van niks dat we vandaag van ons hebben laten horen... en dat we ook uh, met de staatssecretaris in gesprek gaan. Kijk, uh, we hopen gewoon dat, die, dat dit besluit uh, uh, ja, anders genomen wordt... en misschien teruggetrokken. Er zijn ook wat deelmaatregelen nodig. We hebben eerder gezien dat er een locatie in de Belmer is gesloten. Dat was een tijdelijke locatie. Zijn die kinderen ook weer verplaatst naar een nieuwe tijdelijke locatie? Moeten ze weer gaan verhuizen? Dus ook al moet je het sluiten wat we hopen dat het niet door zal gaan. Maar kijk dan in ieder geval naar wat die kinderen echt nodig hebben... om wel een plek van stabiliteit te krijgen. Dus daarvoor willen we graag met het ministerie in gesprek. Want ook als je wel moet uh, verhuizen, als je niet anders kunt... zijn er toch nog wel andere maatregelen te bedenken... om die kinderen meer stabiliteit te geven? Ja, wat ik net zei voor de Belmer. Uh, die, die locatie, het was natuurlijk... Ja, heel vervelend voor die kinderen. Dus ze moesten verhuizen, ook naar nou, school weer afgebroken. Al die redenen die ik net noem, weer een nieuwe start maken. Weer nieuwe vriendjes, behandelingen die soms niet door konden gaan. Maar ja, verplaatsen ze dan op zijn minst naar een plek... waar ze dan wel uh, kunnen blijven tot het einde van hun procedure. En niet dat je ze weer verhuist en dat na een paar maanden uh, weer een locatie dicht moet. En dat ze weer moeten verhuizen. Dus het is, het is ook gewoon kijken naar ja, wat is het belang van het kind. En daarom doen wij ook die oproep namens de werkgroep kinderen naast het Zet het belang van die kinderen voorop. Zij moeten er nog een leven voor uit. En wat je op deze leeftijd hen aandoet, dat dragen ze hun leven lang met zich mee. Gerrit van den Berg van Unicef. Dank. Soul noemden ze dit. Muziek van Daryl Hall en John Oates. Uh, ze noemden het, althans dit nummer, dat heeft u al geraden, heet Out of Touch. We hebben niet zoveel meer van ze gehoord, maar Daryl Hall is stilkang strong op internet... met Live from Daryl's House, waar hij jam-sessies houdt met andere muzikanten. Waar heb ik dat eerder gehoord? U kunt het bijna niet gemist hebben, de gaskraan gaat voor 2030 echt dicht. Het risico op aardbevingen in Groningen is te groot geworden, zei premier Rutte. We hebben besloten om stapsgewijs over te gaan... tot een volledige beëindiging van de gaswinning in Groningen. Gaan we door met de gaswinning, geflankeerd door een... massale versterking- en schadeoperatie? Ja, of nemen we gewoon de oorzaken van de bevingen weg? Vandaag beantwoordt het kabinet die door te zeggen dat de gaswinning... gewoon Wordt. Ja, en dat deed ons weer denken aan het delven van die andere grondstof kolen. In 1965 kondigde Joop den Uil, toen minister van Economische Zaken... hij kondigde aan de mijnen in Limburg te sluiten. De mijn Maurits produceert de tonnen kolen met grootste verdiezen per ton. En de regering heeft besloten dat met ingang van 1 april 1966... de Mijnmarkt zal worden afgebouwd waarbij een betrekkelijk korte termijn van drie jaar zal worden nagestreefd. Binnen tien jaar werden toen alle tientallen mijnen in Limburg gesloten... en dat had een enorme impact op het gebied. Ik ga het erover hebben met Wil Kusters, hij is zoon van een mijnbouwersfamilie... en schreef ook het boek In en onder ons dorp. Goedemiddag, meneer Kusters. Ja, goedemiddag. Er is een direct verband he, tussen de gasvondst in Slochteren... en het sluiten van die mijnen. Ja, de, de, de gasfonds in Slochteren die dateert, als ik het goed heb, 1959. Maar in 1963 kreeg de NAM een concessie om uh, dat gas uit de bodem te halen. En dat is ongeveer de tijd ook dat uh, dus, uh, de Nederlandse regering besluit... om de Limburgse steenkolenmijnen te gaan sluiten. En daar is wel een verband, want we hadden nu gas... en die onrendabele kolen, die uh, dus niet meer rendabel boven de grond konden worden gebracht... daar gingen we nu van afzien... Dus uh, ja, en nu doet zich dus het, het paradoxale en uh, ja, merkwaardige feit voor dat, uh, dat we nu dus meemaken dat, uh, dat die gaswinning gaat stoppen. Ja, en, en toen, bij de sluiting van de mijnen, ik zei het, was de impact op Limburg uh, enorm. Want een groot ja. deel van de Limburgers werkte in de mijnbouw. Kunt, kunt u dat schetsen? Hoe was de situatie in die tijd? Ja, dat is natuurlijk een groot verschil met de situatie in Groningen nu. Duizenden mensen, duizenden mannen werkten ondergronds in, in het mijnbedrijf. En uh, dus toen die mijnen dichtgingen in de loop van zeg maar een kleine tien jaar, toen uh, ontstond er een enorme sociale en, en economische en culturele ontreddering in, in Zuid-Limburg. Er kwamen enorm veel aantallen, enorm grote aantallen werklozen uh, bij. En ja, het gebied was ook voornamelijk aangewezen op die mijnbouw. Er, er, er was weinig andere uh, industriële activiteit. Dus je kunt, kunt zich voorstellen dat dat een, een enorme klap is geweest... die, die weliswaar uh, uitgesmeerd leek te worden over, over tien jaar. Maar uh, de ontreddering was enorm. Ja. En, lang en het is ook zo dat die, dat die streek dus met, met Kerkrade en, en Heerlen... en Sittard Geleen als, als, kern, als kernen... dat hij zich maar heel langzaam aan het herstellen is van deel nog steeds deel moet herstellen uh, van die, van die klap van toen. Dat is een groot verschil met Groningen natuurlijk. Ja, terwijl ik me kan herinneren dat ook in die tijd bij de aankondiging werd gezegd... dat er voor vervangende werkgelegenheid gezorgd zou worden. Ja, dat is ook geprobeerd. Uh, daar, zijn, uh, daar heeft de regering ook destijds geld voor ter beschikking gesteld. Dus uh, in de vorm van subsidies aan bedrijven die zich zouden vestigen in Zuid-Limburg. Dus, er is van alles uh, inderdaad uh, tot ontwikkeling gebracht. Maar uh, veel van die bedrijven zijn na een paar jaar met medeneming van de subsidies, zal ik maar zeggen... ook weer verdwenen uit uh, Limburg. De autofabriek in Born is eigenlijk een van de weinige uh, fabrieken... Uh, werk, uh, uh, elementen van vervangende werkgelegenheid... die nog steeds uh, uh, actief zijn. Het was een enorme klap, zegt u, voor het zelfbewustzijn van de Limburger... Ja, zeker. Want uh, u kunt zich voorstellen dat als de sociale, de, de economische basis onder je bestaan wegvalt... en uh, daar weinig voor in de, in de plaats komt... Uh, dat dat uh, ook wel wat doet met je met zelfgevoel. Dat geldt voor iedereen die zonder werk komt te zitten. Maar hier was dus de ja was, is er toch sprake van, van, van twee of drie generaties zelfs... die uh, in de versukkeling, uh, sociaal economisch in de versukkeling zijn, uh, zijn geraakt. Je moet zich voorstellen, dat ondergrondse werk... was niet zomaar het werk van domme krachten. Dat was gespecialiseerd werk. Uh, daar was technische kennis voor nodig. Daar was geologische kennis voor nodig. Het, uh, het, het was bijna een soort... Ambacht, industrieel ambacht. Een uh, merkwaardige combinatie van termen, misschien. Maar met, dat, met die achtergrond konden mijnwerkers ook niet. Als er al te van het werk leek te zijn. konden ze daar niet terecht in wat hun vak was. Dus ze verloren daarmee ook een groot deel van hun zelfrespect. Ze kwamen achter een lopende band terecht. Uh, en uh, ja, die verantwoordelijkheid die ze ook droegen, ook ondergronds, ook voor elkaar. Uh, die was er niet meer. Het, het, het is een, ja, een enorm, enorme ramp eigenlijk geweest. Zo, zo erg dat het generaties doorwerkte tot nu toe? Ja, je kunt zeggen dat langzamerhand... begint, begint die, die oude mijnstreek zich wel te, te herstellen. Maar wat nog steeds natuurlijk aanwezig is... dat zijn toch sporen van die mijnbouw... ook in de zin van verzakkingen... Dan komen we dus een beetje in de buurt van wat er in Groningen aan de hand is. Uh, er is ook hier heel veel mijnschade geweest... ook toen die mijnen nog uh, geëxporteerd werden, actief waren. Wat voor schade was dat, in de dat regel, dan? Ja, het, verzakken en het, het verzakken van huizen, van gebouwen... Uh, met, met, met risico's van instorten... Uh, daar is destijds, voor zover ik dat kan overzien... redelijk goed mee omgesprongen door staatsmijnen... en door de particuliere mijnen. Bijvoorbeeld mijn ouderlijk huis is op een zeker moment helemaal afgebroken... en opnieuw opgebouwd. Maar wat natuurlijk waar, uh, waar uh, minder oog voor was... dat, dat was voor de, de hoogte van de pensioenen uh, die de mijnwerkers ontvingen. En daar heeft de staat, en dat doet me toch een beetje denken aan Groningen... op een andere manier, die, heeft daar, uh, die is daar behoorlijk in gebreken gebleven, lange jaren. Dat is een ingewikkeld verhaal, hoe die, die mijnwerkerspensioenen waar hard voor gewerkt was... Gedurende vele jaren, hoe nou kon dat die zo laag waren. Maar uh, daar is enorm veel politieke druk, en druk vanuit de mijnstreek, door gewone mensen die naar Den Haag reisden, uh, voor uitgeoefend moeten worden. om daar enigszins verbetering in te brengen in de, in de hoogte van die pensioenen. Uh, Oud-minister-president Lubbers heeft dat ooit genoemd een uh, nationale ereschuld. En het heeft decennia geduurd voordat daar, uh, voor daar iets aan, aan gebeurde. In die zin, ja, moet dat herkenbaar zijn als je ziet... Dat is, ja. hoe lang de Groningers nu bezig zijn om ook hun ja. recht te halen? Ja, ja, ja. Dus uh, wat, wat, de, wat de bovengrond betreft, zou ik maar zeggen... De, waar Binnen Groningen nu vooral mee komt... Uh, dat is redelijk goed opgelost. Hoewel daar nog steeds nu... Nog steeds sprake is op sommige plekken van verzakkingen. En ook van stijgend mijnwater, vervuild mijnwater. De, de bodem in Limburg stijgt en Groningen zakt die. zakt die. Hier stijgt die door het, het gesteente dat al dat water opneemt. Dat is vervuild water uit de, met materialen, ook uit de tijd van de, van de mijnen. En ja, die bodemstijging, het schijnt nu wel wat mee te vallen, maar uh, op grond van recent onderzoek, maar bijvoorbeeld... onder het grote chemisch-industriële complex... Bij, uh, bij Geleen... het oude stikstofbindingsbedrijf... Uh, uh, uh, uh, van, van de staatsmijnen... Daar is dat wel een risico. Het, omdat daar grote chemische installaties staan. En je moet daar natuurlijk niet hebben... dat, dat, uh, dat de bodem gaat uh, bewegen. Dus er uh, is hier nog steeds... na al die jaren... zijn hier nog, zijn hier nog wel naweeën en risico's die met die vroegere exploitatie van de, van de steenkool te maken hebben. En in Groningen gaat dat natuurlijk ook nog heel lang duren. Ja, het laat zien hoe moeilijk het te voorspellen is... hoe lang je nog van die gevolgen iets zult merken. Ja. ja. Is, is uiteindelijk, als u terugblikt in Limburg... alles toch goed uh, gecompenseerd en geregeld? Ja, dat is uh, moeilijk uh, te, te, te zeggen... Uh, er zijn een aantal problemen als, als gevolg van die ontreddering. Bijvoorbeeld de drugscriminaliteit in en rond Heerlen... die ook te maken had met een deel van de vervangende werkgelegenheid... namelijk de komst van een NAVO-centrum naar Brunsum. En de, de Amerikaanse militairen... Die, uh, het is een grensgebied hè, die dus... Uh, ook vanuit Duitsland uh, uh, verdoverde middelen betrokken... en, die, en, en uh, waardoor ook de handel in drugs gestimuleerd werd daar in, in dat gebied... dat lijkt langzamerhand allemaal een beetje, beetje onder controle te komen. Uh, er zitten natuurlijk allerlei aspecten aan... Die, uh, aan wat ik dan die ontreddering van destijds noem. Dat heeft allerlei effecten gehad. Globaal gesproken zou je kunnen zeggen... dat de streek zich toch wel aan het oprichten is... Nou, Sluit het toch een beetje optimistisch af. Ja. Dank Wil Kusters en we hadden het over de sluiting van de mene in Limburg naar aanleiding van het stoppen van de gaswinning in Groningen. Feit of fictie? Martijn Rosdorf, chef Feit of fictie vandaag. En we gaan het hebben over een uh, nou ja, voor mij toch wel een favoriet onderwerp. Ja, koffie. Hoe, hoe vaak loop jij naar de koffieautomaat? Vaak te vaak. Ja, ik, ja zeven, vandaag zeven keer ik toch of keer op middag aan? Ja, ja <laughs> zou ja. ja, nou, ik, uh, ik, ik, ik hou er ook van, zullen we maar zeggen. Um, maar het zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn dat koffie drinken, uh, Jan. Althans, dat denken ze in de Amerikaanse staat Californië. Tobacco, alcohol en now coffee. A judge rules your morning brew. Must now come with a in koffie zou het kankerverwekkende stofje acrylamide zitten. Vandaar dat een Californische rechter alle koffiemaatschappijen in die staat, waaronder Starbucks, verplicht om een waarschuwing voor kanker te plaatsen op dat kopje koffie dat je drinkt. Moeten we dan denken aan, aan afbeeldingen zoals wij die nu kennen op de pakjes sigaretten? Ja, precies. Ik schrok er wel een beetje van. Want net als jou ook wel van een dubbel ze nu en dan. Um, maar goed, we gingen het maar eens even goed uitzoeken of het inderdaad waar is of koffie inderdaad kankerverwekkend is. Daarom gebeld met de kerstverse Nederlands kampioen koffieproeven, Niels de Vaanhold. Hij is barista en ik vroeg hem of de koffietent waar hij werkt ook overweegt om waarschuwingstickers te gaan plaatsen. Ja, dat mag ik hopen of niet. Ik vind het een beetje een beetje vreemd bericht, want uh, nou ja, zelf geloof ik er niet zo in dat het, uh, dat het kankerverwekkend is. Ik vind het een beetje bangmakerij. Kijk, uh, uh, uh, ik werk in de koffie, ik drink zelf veel koffie, dus dan was ik er zelf ook al lang niet meer geweest. <laughs> Dat wij, ja. Nou goed, met alle respect voor Niels, maar Nederlands kampioen koffieproeven is het de meest betrouwbare, ja, zeker nee, niet wetenschappelijke bron. Nee, nee. Daarom hebben we ook gebeld met Marianne is Hoogleraar voeding en hart- en vaatziekten aan de Wageningen Universiteit. Haar specialiteit is koffie. Ik wilde eerst even meer weten over die kankerverwekkende stof, acrylamide, die dus in koffie zit. Het is een stof, um, die komt vrij als er uh, bijvoorbeeld een verhitting plaatsvindt van voedingsmiddelen. Hè? Dat kan ook bij. Herhaald frituren bijvoorbeeld ontstaan. En uh, ja, bij andere processen waarin uh, voedsel verhit wordt. Uh, dat is inderdaad een kankerverwekkende stof. Als je die in hoge doseringen geeft uh, aan bijvoorbeeld proefdieren... Dan, uh, dan kan dat kanker induceren. Dat klopt. Hm, dat, dat klinkt toch wat serieuzer. Ik begin hem een beetje te knijpen. Is, het, is koffie kankerverwekkend? We vragen het aan de hoogleraar Marianne Gelijnsen. Toen ik dat bericht las, uh, dat, toen ben ik wel even gezwokken. Ik dacht van nou, dat kan ik mij niet voorstellen. Het kan best zijn dat die ene stof in hoge doseringen kankerverwekkend is. Maar dat zijn er veel meer dan de, de drie, vier kopjes uh, die wij per dag uh, gebruiken. Uh, misschien uh, moet je dan tien keer of honderd keer meer gebruiken... Ik kan opgelucht ademhalen. Ja, ik ook, Jan. Pas als je minimaal 40 kopjes koffie per dag drinkt, loop je misschien gevaar. Dat wordt ook bevestigd door onderzoek van de Europese Voedsel- en Warenautoriteit, dat bericht. Het is dus fictie. Koffie is niet kankerverwekkend, tenzij het in extreme mate drinkt. Sterker nog, aan het drinken van koffie zitten juist heel veel positieve effecten, volgens Marianne Geleense. Als je al het wetenschappelijk onderzoek bij elkaar uh, voegt, dan zien we eigenlijk dat koffie samenhangt met een lager risico op diabetes. En ook op uh, hart- en vaatziekten. En ook op bepaalde vormen van kanker, zoals leverkanker. Ah oh, ja. Ik zou zeggen, meteen, schenken er nog geen in. Ja, ik uh, zal een bakje voor je halen, Jan. Het omgekeerde uh, Kun je zo direct te weer terugkomen? Want ja. dan ga je de uh, trending doen. Ja, over? zeker. Uh, nou, uh, we zijn allemaal 1 april grap aan het checken. Dus oh. we kijken welke rare berichten gewoon een raar bericht zijn is. Of welke 1 een, een april grap zijn. En daar uh, zijn we nog niet klaar mee. Zo direct in het volgende uur van 1 Vandaag. Maar eerst natuurlijk onderbreken wij voor reclame en nieuws. Tot zo.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 Een nieuw commercieel product was geboren. Toen wilde eigenlijk iedereen van de ene op de andere dag weer de hondels hebben. Onze Hollandse hobbels vliegen de hele wereld over, per vliegtuig. De meeste mensen hebben geen idee dat ze boven op een paar pallets met hommels zitten als ze op weg zijn naar, ik noem maar wat Zuid-Spanje of zo. En zo zijn onze hobbels ook in Chili terechtgekomen, waar ze van de oorsprong helemaal niet thuis horen en inmiddels een plaag zijn. De inheemse soort dreigt daar te verdwijnen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 Die bevatten vaak beveiligingsupdates waardoor je bestanden beter beschermd blijven tegen internetcriminaliteit. Kijk voor meer informatie en tips op makersernietemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen hoor. Vanaf zondag 1 april de nieuwe advocatenserie Zuidas. Het weer laat los. Dit kantoor, deze mensen hier zijn gestort. Met onder andere Annet Malherbe. De volgende keer dat je een cliënt achter mijn gewoon benadert.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 Heldere teksten. Ga naar klinkende taal.nl. Klinkende taal, een product van Lo van Eck.